de gezondheidstoestand... na de mededeling dat hij in kritieke toestand uh, verkeerde... in juni al, maar wel stabiel was... Ja, wist iedereen al dat het, uh, dat het niet lang meer kon duren. Uh, ook de verzekering uh, van, uh, van Winnie Mandela... Dat, dat hij eigenlijk niet meer kon praten... omdat hij zoveel buizen in zijn mond had om, om in leven te blijven. Ja, daaraan kon heel Sarafika al aflezen... Dat het, uh, dat het niet best met hem ging. En hij heeft... Uh, Misschien wel uh, gelukkig, maar uh, die laatste maanden... gewoon in zijn eigen villa in Houten kunnen doorbrengen. Ja. In het ziekenhuis uh, omgeven met uh, de mensen die er meest naast, uh, naast staan. Ja, Ik uh, kan hier op dit moment uh, alleen een uh, Engelse zender zien. Maar wat gebeurt er op dit moment op de Zuid-Afrikaanse televisie? <lacht> uh, op dit moment uh, de mededeling uh, dat hij is doodgegaan. En uh, heel veel praatprogramma's we zien veel archiefmateriaal voorbij komen over, over Mandela... en nog in zijn betere tijden dansend uh, samen met uh, Graça Marcel, uh, uh, Nadat hij met haar getrouwd was, de derde vrouw waarmee hij is getrouwd. Natuurlijk de bekende beelden in 1990... op het moment dat hij uh, de Victor Verster gevangenis in Kaapstad uitloopt... met die gebalde vuist en het teken van... Ja, het eerste teken van de man die ze eigenlijk 27 jaar lang niet hebben kunnen zien... waarvan men heel lang ook niet meer wist... hoe hij er eigenlijk uit zou zien als, als oudere man. Dat beeld uh, zien we vanavond en natuurlijk ook. De beelden van, uh, van Robin Eiland. Uh, terwijl die gezeten zit over uh, de, de, de lijmstenen die hij aan het hakken is. Nou, ik, de, ik neem aan dat dat ook uh, de beelden zijn die we de komende dagen heel erg veel kan horen, maar ik, ik sluit me aan bij de woorden van, van Bart Luijenink... Eh, dat het toch, ook al heeft Zuid-Afrika al heel erg lang moeten wennen... aan het idee eh, dat die stervende was... toch vanavond toch nog onverwacht wordt. Oké, okay. Bram Vermeulen, eh, terug op zijn post in Zuid-Afrika... Op een, op een belangrijk moment, dank je wel voor, voor nu... U luistert naar Radio 1, u luistert naar een speciale nieuwsuitzending, want ongeveer een ruim kwartier geleden is in Zuid-Afrika door president Jacob Zuma bekendgemaakt dat Nelson Mandela vandaag na een lang ziekbed is overleden. Hij is 95 jaar oud geworden. Nelson Roli Lala Mandela werd op 18 juli 1918 geboren in de Transkei. Als nazaat van de koning van het Temboevolk geniet hij een bevoorrechte opvoeding. Hij wordt een succesvol advocaat in Johannesburg. Vanwege de vele racistische vernederingen die hij meemaakt... sluit hij zich aan bij het Afrikaans Nationaal Congres, het ANC. Aanvankelijk zet hij zich in voor vreedzaam verzet, maar later verandert hij van mening... Hij wordt een voorstander van gewapend verzet en is betrokken bij bomaanslagen. Begin jaren 60 wordt hij opgepakt. Hij wordt beschuldigd van sabotage en hoogverraad waar hij de doodstraf voor kan krijgen. In zijn slotrede zegt hij bereid te zijn om te sterven voor zijn ideaal: een vrij land waarin blanke en zwarte in harmonie samenleven en waar iedereen gelijke kansen heeft. Vita van hoop. ...to live and to see, Realize. but my lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Mandela krijgt een levenslange gevangenisstraf en komt terecht op robben Island In de jaren 70 en 80 groeit hij uit tot het symbool van de anti-apartheidsbeweging... De Zuid-Afrikaanse regering komt onder steeds grotere druk om de apartheid af te schaffen. De nieuwe president, de Klerk, besluit uiteindelijk om Nelson Mandela zonder voorwaarden vrij te laten. Ik wil het gewoon te dat de regering een firme beslissing heeft om meneer Mandela onconditionelijk uit te laten. Ik ben serieus om dit matter te brengen naar finaliteit, zonder geluid. En op 11 februari 1990 is het zover. Na een gevangenschap van 27 jaar is Mandela een vrij man. De wereld kijkt toe als hij de gevangenis uitkomt. Ja, daar loopt Nelson Mandela hand in hand met Winnie Mandela. Ze zijn de auto uitgestapt en lopen nu richting de camera's, richting de mensen. Er wordt gejuicht natuurlijk, vuistgoed wordt gemaakt. En voor het eerst in zo'n lange tijd kan de wereld getuige zijn van de beroemdste gevangenen, wie het is, hoe die eruit ziet. Mandela maakt een reis om de wereld om zijn aanhangers te bedanken. In juni 1990 is hij in Nederland. Na een uitbundig onthaal op het Leidse plein in Amsterdam... bedankt Mandela de Nederlandse bevolking... voor de steun in de strijd tegen de apartheid. Het is een an honne en een plezier... ...to visit this famous country, Holland. Mandela krijgt ook kritiek vanwege het gedrag van zijn vrouw Winnie. Ze is medeplichtig aan het brute geweld van haar bodyguards... ...die de 14-jarige Stompie Seipai vermoorden. Toch weigert Mandela afstand te nemen van zijn vrouw... ...wat hem ook binnen het ANC kwalijk wordt genomen. Uiteindelijk maakt Nelson Mandela in 1992 zijn echtscheiding bekend... Intussen gaan de moeizame onderhandelingen met de regering verder. Pas in 1994, vier jaar na de vrijlating van Mandela, worden de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika gehouden. Het wordt een enorme overwinning voor Mandela. You have shown such a calm, patient determination to reclaim this country as your own. En de joy dat we kunnen loudly proclaim van de rooftops... Vrij, at last. Nelson Mandela. Na één periode als president draagt hij in 1999 de macht over aan Thabo Mbeki. Met zijn geduld, zijn begrip voor de tegenpartij en zijn zelfopoffering dwong hij over de hele wereld grote bewondering af. Zonder Mandela is de vreedzame afschaffing van apartheid... in Zuid-Afrika nauwelijks voor te stellen. En hij overleed vandaag op 95-jarige leeftijd. Aan de telefoon heb ik nu Connie Braam. Zij was vroeger voorzitter van de anti-apartheidsbeweging Nederland... en werkte onder meer undercover voor het ANC in Zuid-Afrika. Ze schreef daarover het boek Operatie Vula. Goedenavond, mevrouw Braam. Goedenavond. Uw eerste reactie. Ja, nou ja, ik ben aangeslagen. Ja, <tieft> jeetje, ja, ik, uh, dat uh, heel, uh, ja, is heel, ja, een gro groot man. groot man is er uh, heen gegaan en toch nog weer een uh, klap. Ja, dat, ik zie aankomen al een hele tijd, maar ja. wat dan gebeurt, dan uh, is dat, uh, uh, yeah. ja. Je, je weet gewoon niet goed wat je, wat je denken moet uh, op zo'n moment. Dat uh, wat is, de nou ja. eerste, wat is de eerste herinnering aan hem die bij u opkomt? Mm, uh, ja... Oeh, uh, hij heeft natuurlijk een ontzettend lange tijd een, een grote rol gespeeld in mijn leven. Eigenlijk vanaf vanaf 1969, 1970, toen de antipartisbeweging in Nederland uh, be begon. Uh, ja, dat, dat, dat wonderlijke portret. En het feit dat deze man niet gehoord kon worden. En, en, uh, en dat er verder geen beeldmateriaal, nauwelijks beeldmateriaal van hem was. En dat hij toch gaandeweg zo'n enorme invloed begon te krijgen. Uh, ja, in, in, in en in de anti-apartheidbeweging, maar ook in mijn, in mijn persoonlijke leven. Ja, want wat, wat uh, u, u zegt, er was alleen maar een portret. Want hij zat op Robben-eiland, 27 jaar ja, lang. Ja, hij was en ook en verbannen was... natuurlijk. Ja. Hij mocht niet gehoord worden. En... Nee. Dus, dus wat, wat, wat was toen de informatie die u over hem had? En wat was het beeld nou ja. wat u over hem had? Ja, nou ja, dat werd natuurlijk uh, gevoed door het, door het uh, Afrikaans Nationaal Congres, het African National Congress. Zijn organisatie, en dat was natuurlijk een hele grote, krachtige beweging. Die uh, ja, die. die, uh, die die je van veel informatie kon voorzien. En het uh, die, ja, waar, waar, waar natuurlijk ook veel mensen in actief waren die hem persoonlijk gekend hadden. Mm -hmm. Dus heel langzamerhand ontstond dat beeld uh, wel degelijk. Ik zie nu net uh, op naar BBC World uh, News te kijken. Een foto van met Oliver Tambo, de, de acting president. Dus de, degene die altijd president van het ANC is geweest in de periode dat hij op Robin Island zat. Ja, ja. Uh, en dat was iemand die kwam al, ik, God, ik, geloof, ik geloof in 1974, uh, kwam hij al naar Nederland toe. En dat was toen iemand die, ja die haalden we in zo'n zo deusje, van, van Schiphol af, weet je. Dat was ja. allemaal nog heel erg eenvoudig. Ja. En, uh, ja. Maar dat was wel iemand die hem dus persoonlijk ha goed had gekend, met wie ja. hij samen had gewerkt. Wanneer ontmoette u Mandela voor het eerst? Uh, in maart uh, 19... Net, uh, drie weken nadat hij vrij was, in Zambia. En hoe was dat? Nou ja, ik je daar een voorstelling van maken? Het was ongelooflijk. Want toen waren we natuurlijk al heel lang bezig met, uh, met operatie Fula, met die ondergrondse beweging. Uh, operatie die, die gaande was. Dat was ook de reden waarom ik hem kon zien uh, in, uh, in Lusaka. Dat was in een uh, afgesloten soort bijeenkomstje van mensen die dus op dat moment nog act ondergronds actief waren. Mm -hmm. En dat, uh, ja, nou ja, ik was natuurlijk gewoon uh, volkomen over overdonderd door. Uh, ja Het is wel iemand uh, een enorme aanwezigheid hè, in, in de Kamer. Dus ja. ik, ik was, uh, ja, ik was, was uh, bijzonder onder de indruk. Ja, onder de, uh, ik herinner me niet eens zo heel erg goed meer wat hij tegen me gezegd heeft. Zelf. <lacht> ja, aan, de, aan de andere <lacht> kant zei, zei uh, Jacob Zuma net ook dat zijn grootheid ook zijn menselijkheid was. Ik bedoel, uh, merkte je dat ook in, in contact? Ja, was het ja, makkelijk ja, ja. om Kijk. contact met hem te maken? Ja, ja, dat was natuurlijk nog net, dat ik zei, voor, voor de periode dat hij eh, honderden duizenden mensen ging ontmoeten en weet je, voor iedereen iets iets paraat moest hebben. Dus ik behoorde het gelukkig nog tot, tot de allereerste groep, eh, want hij was toen net wat is het, twee uur eh, of drie uur buiten Zuid-Afrika. Ja. Net in Zambia aangekomen. Dus het, uh, in dat opzicht was het wel vrij, uh, vrij uniek. En het, uh, maar ik heb, wat ik, eigenlijk wat nog het meest indrukwekkende was, ik heb gezien hoe hij dus voor die, uh, ja, wat waren duizenden, duizenden uh, Zuid-Afrikanen, ANC'ers in Ballingschap in Lusaka, hoe die daar uh, werd onthaald in een, in een soort besloten sporthal was dat. En dat Nou, is iets ongelooflijks. Het ja. geluid. Alleen al het zingen en het. Ja. Weet je. En daar verscheen hij dus met een.. Uh, en hij, hij stond daar gewoon nog, weet je, helemaal ook onwennig. Ja. De man had ontzettend lang in de gevangenis gezeten. Ja. En dit was een van de eerste keren dat hij, in, of de eerste keer in het buitenland, dat hij dus zo'n grote groep mensen toesprak en zijn landgenoten, notabene van zijn eigen organisatie. Mm -hmm. En, dat, uh, en het, een van de eerste dingen die hij zei is van, ik ben net als jullie gewoon lid van het ANC. Ik zal doen ja. wat jullie zeggen. Geef me een bezem en ik zal de kantoren vegen. En ah, meteen, weet je, bang. En dat was dus die menselijkheid die uh, Zuma bedoelde. Dank, ja, dank u ja, wel ja. voor dit ja, moment. Ook, maar ook in dat bewustzijn van, weet je, van zijn positie in de binnen de organisatie. Ja, ja. Hartelijk dank voor dit moment, Connie Braam... vroeger oh, okay. voorzitter van de anti-apartheidsbeweging Nederland. U luistert naar een speciale uitzending van Radio 1... vanwege het overlijden van Nelson Mandela... ongeveer een half uur geleden op 95-jarige leeftijd. Aan de telefoon heb ik nu oud-premier Ruud Lubbers. Goedenavond, meneer Lubbers. Goedenavond. Hoe herinnert u zich Mandela? Wanneer hebt u hem ontmoet? Ja, euh, ik heb hem eigenlijk... Ja, het is natuurlijk begonnen met dat ik hem niet ontmoet heb. Maar dat ik onder de indruk kwam van wat hij deed. Mm -hmm. uh, dat was natuurlijk uh, uh, de bevrijding. Ja? De anti apartheidsman Ja, dat was van jongs af aan. Ik ben begonnen in de politiek. In het uh, kabinet uh, Den Uil, En dat was natuurlijk al een nauwe verbinding met het ANC. En ook de steun vanuit Nederland daaraan. Ja. Dat was natuurlijk vooral van mijn uh, collega's van de Partij van de Arbeid. Maar ik ben hem zelf uh, persoonlijk uh, goed gaan kennen in de tijd van de klerk. Dat, dat hij in het gevangenis zat, maar dat heeft geleid tot de bevrijding dat hij eruit kwam. En toen ben ik hem dus ook als persoon gaan ontmoeten. Het begint een beetje merkwaardig, want ik zag altijd apart de klerk en apart Mandela, zowel in... Uh, Zuid-Afrika, als in Nederland waar hij uh, geweest is, mm -hmm. dat hij op de katshuis kwam. En dat we daar, dat was toen nog met Winnie, uh, ja, met elkaar praten. En er was een behoefte om een keer hun uh, samen te brengen. Dat lukte eigenlijk niet in Afrika. Zuid-Afrika, het lukt ook niet in Nederland. Daarvoor zijn we naar Davos gegaan, gedrieën. Om eens gedrieën te praten. Dat dus was de politieke doorbraak eigenlijk... tot de afschaffing van de apartheid. Ik zeg politieke doorbraak... want een vrouw die ik natuurlijk heel goed gekend heb... Uh, mevrouw Thatcher... Ja. die was in die jaren dat ik met haar optrok... was ze zeer fel nog... tegen de afschaffing van de apartheid. Ik ja. vond dat deel van het communisme. Dus ik heb dat heel persoonlijk meegemaakt. Ja. Uh, stap voor stap. Ook zijn tweede vrouw kende ik goed van Mozambique. Dus het, uh, ik voelde het aan... als een ja, eigenlijk zo'n geweldige man... die was niet naar de mate... van iemand die hierin kon delen. Die, nee. die knapheid dat hij daar... vervolgd werd in het gevangen zat... en eruit kwam. En dus eigenlijk predikte... Ja, inderdaad de dienstbaarheid aan het ANC... waar net over gesproken werd. Maar ook uh, meegaf... Uh, geen geweld. Wij moeten tonen dat wij uh, de anker in Zuid-Afrika... om naar wat ons allemaal overkomen is... Uh, niet hetzelfde te gaan zoeken in geweld. En hij heeft erin geslaagd. Dat is fantastisch. Ja. En hij heeft dat uh, staande gehouden. Ja. En, en uw persoonlijke indruk van hem... bijvoorbeeld uh, tijdens die ontmoeting in, in Davos met, uh, met de klerk samen. U bent er dus eigenlijk getuige van geweest... hoe hij zo'n gesprek met de klerk voerde. Wat, kan, wat, wat herinnert u zich daarvan? Dat precies wat ik net zei, niet alleen met de klerk, maar in het algemeen. Het was een man die uh, uh, eigenlijk boven het geweld stond. En um, dat helemaal uitstraalde. Nee. En dus, ja, zelfs mild was voor iemand als de klerk die toch het hoofd was van uh, de, de slotman mag je zeggen. Maar toch een hoofd van een regime wat voor die uh, apartheid gestaan had. En ik vond hem ook royaal. Nederland, want uh, ja, wij hebben hun woorden daar gebracht, om het zomaar eens te zeggen. Mm -hmm. Dus uh, dat was de grootsheid van hem, viel mij op. Ja, Zei die daar, heeft hij daar wel eens aan gerefereerd uh, tegenover u, tegenover die Nederlandse verbondenheid met de apartheid? Nee, hij wist heel goed dat dat een uitdaging was, maar hij wist ook heel goed dat juist vanuit Nederland uh, steun, heel veel steun is geweest voor de afschaffing van de apartheid. En dat liet hij ook blijken. Hmm. En dat kreeg eigenlijk zijn bekroning. Dat uh, ik daar aan tafel zat als een Nederlander met de klerk. Uh, maar dat hij de uitstraling had. Ik zit hier niet voor een afrekening. Ik zit hier voor een toekomst van mijn uh, Zuid-Afrika. Nee, dat was werkelijk een geweldige man. Ja. Hartelijk dank, meneer Lubbers, voor uw, uh, u, uh, voor ja. uw eerste reactie. U luistert... U luistert naar een speciale uitzending van het Radio 1 Nieuws. Want Nelson Mandela is op 95-jarige leeftijd overleden vanavond. Christian Bonenbakker. Ja, um, ik ga het een beetje herhalen. Maar dat... <laughs> In de vorm van een nieuwsbericht. In Zuid-Afrika is oud-president Nelson Mandela overleden. Dat heeft president Suma ongeveer een half uur geleden bekendgemaakt. 95-jarige Mandela was al maanden ernstig ziek. De laatste tijd werd hij thuis verpleegd. Mandela was het boegbeeld van de strijd tegen de apartheid. Als advocaat verzet hij zich in eerste instantie geweldloos... tegen de racistische wetten van de Blanken. Na het bloedbad in Sharpeville in 1960... komt hij tot de conclusie dat gewapende strijd nodig is. Zijn beweging, het ANC, wordt verboden... en in 1962 wordt Mandela tot levenslang veroordeeld. Hij zit bijna 30 jaar vast, onder meer op Robben eiland voor de kust van Kaapstad. Aan het eind van de jaren 80 begint het apartheidssysteem te wankelen. De blanke president de Klerk laat Mandela in 1990 vrij. Drie jaar later krijgen Mandela en de Klerk de Nobelprijs voor de Vrede. In 1994 wordt Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika... een functie die hij vijf jaar lang bekleedt. Hij oogst veel bewondering voor de manier waarop hij blank en zwart... met elkaar probeert te verzoenen. En de zwarte bevolkingsgroepen onderling. In 1999 werd hij als president opgevolgd door Thabo In De laatste jaren trad Mandela steeds minder op de voorgrond. In juni werd hij met longklachten opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand werd de laatste maanden steeds kritiek, maar stabiel genoemd. Vandaag waren er de hele dag al geruch geruchten... dat de gezondheid van Mandela sterk achteruit ging. Zijn familie kwam bij elkaar in zijn huis in Johannesburg. En rond tien over half elf maakte president Zuma... het overlijden van Mandela bekend. Hij krijgt een staatsbegrafenis. Dan heb ik ook nog ander nieuws van vandaag. De storm heeft vandaag tot veel overlast en schademeldingen geleid... maar ernstige persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Het treinverkeer was een groot deel van de dag ontregeld. In het noorden reden urenlang helemaal geen treinen. In de loop van de avond kwam het treinverkeer ook daar weer op gang. Het weeralarm van het KNMI werd aan het begin van de avond beëindigd. In het hele land geldt nu code geel, een waarschuwing voor zware windstoten. Dat duurt nog de hele nacht en morgenochtend. Alleen aan de noordkust is nog sprake van storm. Daar wordt af en toe nog windkracht 9 gemeten. Richard van O, die is veroordeeld in de Amsterdamse zedenzaken, wordt opgenomen in een kliniek als hij binnenkort vrijkomt. Met die voorwaarden van het Openbaar Ministerie is hij akkoord gegaan. Van O is de ex-man van hoofdverdachte Robert M. In de kliniek zal hij anderhalf jaar worden behandeld. Met een enkelband mag van O ook buiten de kliniek komen. Volgens zijn advocaat zal hij dan worden beschermd, want hij is bang dat hij gevaar loopt. En Frankrijk stuurt honderden extra militairen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat kan volgens president Hollande binnen een paar dagen gebeuren. De VN-veiligheidsraad heeft vandaag een resolutie aangenomen... die het Franse leger en de vredesmacht van de Afrikaanse Unie meer bevoegdheden geeft. In de Centraal-Afrikaanse Republiek vechten christelijke milities tegen islamitische rebellen. En dat was het nieuws van dit moment. En nu weer terug naar Mandela. Ja. Want het nieuws van dit moment is inderdaad het overlijden van Nelson Mandela... eerder op deze avond op 95-jarige leeftijd. We um, gaan even naar Zuid-Afrika-correspondent Ellis van Gelder. Goedenavond, Ellis. Goedenavond. Waar ben jij op dit moment? Uh, ik ben op de, dit moment in Johannesburg. Uh, ja, dat is dus ook uh, de stad waar uh, Mandela is overleden. Hier uh, uh, in een uh, lommerrijke buitenwijk, uh, in een huis waar hij ja, eigenlijk... Uh, ja, al maandenlang intensieve zorg uh, kreeg. En hij is dus uh, vredig gestorven om uh, tien voor acht Nederlandse tijd. Ja. Um, wat, wat zijn de eerste reacties op dit moment in Zuid-Afrika... voor zover jij daar op dit moment iets over kan zeggen? Uh, ja, eerlijk gezegd het duurt het denk ik wel even voordat de eerste reacties los gaan komen. Het is hier uh, na middernacht nu... En, uh... Zuid-Afrikanen uh, gaan doorgaans vroeg naar bed. Dus ik denk dat de meeste reacties pas uh, morgen loskomen. Mm -hmm. uh, ja, wat wel uh, president Zuma ook zei uh, op de televisie toen hij het nieuws bekendmaakte... is ja, dat Zuid-Afrika echt een vader van de natie is verloren. Uh, Zuid-Afrika wist natuurlijk al wel dat hij heel erg ziek was, broos en fragiel. Ja, en toch zal dit nieuws natuurlijk heel, heel zwaar aankomen hier. Ja. Ja, um, we zagen in de loop van de avond al uh, dat bijvoorbeeld de straat bij het huis waar uh, Mandela woonde werd, werd afgezet door, door de politie. Uh, valt daar nog iets over te zeggen? Gebeurt daar iets op ja. het ogenblik? Klopt. Nou ja, er gingen eigenlijk al de hele middag geruchten dat de familie bijeen was bij het huis. En er werden ook heel veel auto's gezien. De familie zei in eerste instantie van nee, er is helemaal niks aan de hand. Het zijn geruchten dat er, dat er iets mis is. Maar ja, nu later op de avond bleek dus wel dat de veel auto's en de vele familie die bijeen waren bij Mandela. Ja, kwamen door dit, door dit trieste nieuws. Ja, maar goed, het is dus niet zo dat er op dit moment al een een soort uh, ja, viering van uh, de droevenis in Zuid-Afrika uh, is, is uitgebroken. Daar is het gewoon... Te laat voor de reacties komen het is morgen. gewoon pas. te laat voor. Ja, nee, ja. Kijk, er zijn er wel mensen die al uh, naar zijn huis toe gaan. Uh, maar ja, ik denk echt pas dat je, dat je morgen echt uh, uh, de mensen hebt die echt naar zijn huis gaan. Waarschijnlijk het huis hier waar hij overleden is, maar bijvoorbeeld ook naar de township Soweto, waar uh, hij lange tijd uh, gewoond heeft. Dus uh, ik denk echt dat we dat, uh, dat morgen pas gaan zien hier. Oké, okay, Ellis van Gelder voor dit moment. Dankjewel. Aan de lijn uh, heb ik ook schrijver Adriaan van Dis. Goedenavond, meneer van Dis. Goedenavond. Wat zijn uw eerste gedachten bij het nieuws van het overlijden van uh, Nelson Mandela? Ja, dat je bijna blij bent hmm. dat hij dood mag gaan. Omdat het uh, wel heel lang duurde met een wonderlijk circus van ruzie in de familieleden... en mensen die nog met hem op een foto wouden terwijl hij al nauwelijks wist. Uh, waar hij las, mm -hmm. Maar dat klinkt misschien een beetje cru. Het is een man die groter werd dan hij ooit kon zijn. Ik bedoel, uh, hij werd groter gemaakt door de geschiedenis en ook door zijn handelen, maar gisteren werd hij bijna een heilige. Mm -hmm. Omdat het land hunkerde naar zo'n heilige, naar zo'n groot voorbeeld. En dat is bijna buitenmenselijk, maar dat voert bij onze aard om mensen steeds meer dingen toe te dichten en een, Echt een vader dus vaderland te maken, die, die ook in zekere zin was. Maar Mandela zelf was buitengewoon gewoon nuchtig over zijn eigen rol. Yeah. In het boek uh, a Conversations with Myself noemt hij zichzelf ook een, een a, a sinner, a saint is a sinner who keeps on trying. <laughs> He, dus een, een, een, een heilige is iemand die telkens struikelt en toch maar probeert op te staan en er het beste van te maken. Maar de mensen wilden hem heilig maken. En uh, ja, ik ben net vijf weken in Zuid-Afrika geweest. Mm -hmm. En het was eigenlijk het voortdurende gesprek. Wat gaat er gebeuren als Mandela doodgaat? Want er is zo'n idee dat het dan weer de pleuris uitbreekt. Dat geloof ik mm. helemaal niet. Mm. Maar de mensen zullen dus, uh, ja, nu hem nog, nog groter maken. Hij is al werkelijk overal zijn standbeeld, overal zie je zijn gezicht. Uh, er komt nou ook een pretoria, geloof ik, een twee meter hoog standbeeld. Ja, dat hoort bij, uh, bij geschiedenis dat je uh, mensen groter maakt... en dan komt er wel weer een correctie op. Ja. Hebt u, hebt u, van, hebt u uh, Mandela wel eens ontmoet? Nee, maar dat is een lang verhaal waarom ik hem niet ontmoet heb... want ik ben uitgenodigd om ergens te zijn. En toen ben ik niet gegaan omdat ik een lezing op een school in Vechel had. En toen vond ik het heel nobel van mezelf om naar die lezing in Vechel te gaan... Want, maar later dacht ik, god, ik heb de geschiedenis misgelopen. Ja. Maar, dus, maar goed, het, uh, ik heb hem gelezen en ik, uh, ik heb met natuurlijk waanzinnige uh, ja, ontroering gezien hoe hij vrij kwam en daar liep. En uh, dat betekent heel veel voor heel veel mensen die uh, ja, betrokken waren met uh, Zuid-Afrika, zo'n beetje ten tijde van de hoogte dagen van de apartheid. Ja, en u, u hebt zelf uh, daar een, een rol in gespeeld. Hebt u uh, recentelijk in een boek ook gewacht van gemaakt. Ja, um, ja maar in een, in een boek mag je alles groter maken. <laughs> maar ik, ik heb wel verkeerd tussen mensen die heel veel betekend hebben in die strijd. Connie Bram, ja. Bart Luiering, ja. Breit en Breit en Bach. Ja, meneer ja. Van Les, ik ga u even onderbreken, want president Obama gaat spreken. Daar gaan we even naar luisteren. Ja. Ja. Nelson Mandela closed a statement from the dock, saying... I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.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 Through his fierce dignity and unbending will to sacrifice his own freedom for the freedom of others, Madiba transformed South Africa and moved all of us. His journey from a prisoner to a president embodied the promise that human beings and countries can change for the better. His commitment to transfer power and reconcile with those who jailed him set an example that all humanity should aspire to, whether in the lives of nations or our own personal lives. And the fact that he did it all with grace and good humor and an ability to acknowledge his own imperfections only makes the man that much more remarkable. As he once said, uh, I'm not a saint unless you think of a saint as a sinner who keeps on trying." I am one of the countless millions who drew inspiration from Nelson Mandela's life. My very first political action, the first thing I ever did that involved an issue or a policy or politics was a protest against apartheid. I would study his words and his writings the day he was released from prison gave me a sense of what human beings can do when they're guided by their hopes and not by their fears. And like so many around the globe, I cannot fully imagine my own life without the example that Nelson Mandela set. And so long uh, as I live, I will do what I can to learn from him. To Grecia, Michelle, and his family, uh, Michelle and I extend our deepest sympathy and gratitude for sharing this extraordinary man with us. His life's work meant long days away from those who loved him most, and I only hope that the time spent with him these last few weeks brought peace and comfort to his family. To the people of South Africa, we draw strength from the example of renewal and reconciliation and resilience that you made real. A free South Africa at peace with itself. That's an example to the world. And that's Madiba's legacy to the nation that he loved. We will not likely see the likes of Nelson Mandela again. So it falls to us as best we can to for the example that he set, to make decisions guided not by hate but by love, to never discount the difference that one person can make. ...to strive for a future that is worthy of his sacrifice. For now, let us pause and give thanks... ...for the fact that Nelson Mandela lived. A man who took history in his hands... ...and bent the arc of the moral universe towards justice. May God bless his memory and keep him in peace. Al dus uh, president Obama, die een... Uh, ja een lofrede op Mandela hield, zou je kunnen zeggen. Hij heeft gevochten tegen zwarte dominantie... en tegen blanke dominantie voor gelijkheid en gelijke kansen. Een ideaal waarvoor hij bereid was te sterven, zei Obama. En een ideaal dat hij nageleefd heeft. Um, hij was een van de moedigste en invloedrijkste mensen van ons tijd. En uh, hij was bereid om zijn eigen bestaan op te offeren... en een voorbeeld te zijn voor de anderen. Hij heeft laten zien dat mensen en landen zich kunnen verbeteren. En het feit dat hij dat met gratie en humor deed... maakte hem eigenlijk nog groter. En Obama zei ook nog dat zijn eigen eerste politieke actie geïnspireerd was door Mandela. Dat hij zijn werken heeft bestudeerd en dat hij zich zijn eigen leven niet zou kunnen voorstellen zonder Mandela. Dus hij riep uiteindelijk ons allen op om het voorbeeld van Mandela te volgen. Om de liefde te volgen en niet de haat. En om ons ervan te vergewissen dat één mens zoveel invloed kan hebben. Dat we dankbaar moesten zijn voor het leven van deze man. Dat was president Obama. Is meneer Van Dis nog aan de telefoon? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Dat is treffend gesproken, denk ik. Ja, hij kent zijn klassieke. Ik hoorde een citaat dat ik toevallig net ook gebruikte. Ja. Zelden is natuurlijk men zo voorbereid geweest op de dood van een groot man als in dit geval. Dus die teksten liggen allemaal klaar. Er zullen veel boeken verschijnen, We zullen veel hetzelfde horen, maar dat neemt uh, geen glorie weg van, de, van deze man. Want wat het bijzondere was, men praat over die verzoening. Hij was ook een pragmaticus. Hij heeft dat allemaal geleerd in de gevangenis. Hij heeft boeken gelezen van grote leiders. Uh, hoe ga ik om met uh, dit soort conflicten? En dat heeft hij zich uh, heel bewust... Uh, uh, eigen gemaakt. Dat blijkt ook uit de gesprekken die hij later heeft gevolgd. Het is dus, dus hem niet aankomen waaien, die, die, die, die, die vreedzame, verzoenende houding. Dat, is, dat heeft hij zich ook eigen moeten maken. Dat, ja. is, dat, is, heel, dat is heel bijzonder. Vind ik. Ja, maar er moet iets, iets groots in dat karakter gezeten hebben ja, dat beslist, het mogelijk maakt. Ja, een van de mooie, mooie voorbeelden is. Dat, uh, las ik in het boek Invictus, dat is in die film over, het, over die, die rugbywedstrijd. Ja, de wereldkampioenschap uh, rugby. Was, ja. Ja, waarin hij koos voor, voor de rugby sport, die eigenlijk een typische Afrikaan blanke sport is. En dan komt hij het presidentieel paleis in bij de, bij de compagnietuin in Kaapstad. En dan ziet hij het personeel, blank personeel, dozen pakken. Mensen die weggaan. En hij ziet de tuinman zijn spullen opruimen. En hij roept al die mensen bij elkaar en dan zegt hij, luister... Ik garandeer jullie nog hier twee, drie jaar te kunnen werken. We hebben jullie nodig. We kunnen niet zonder jullie. Fantastisch moment. En ook voor de, de Blanken. Dat ze het gevoel hebben: we worden niet de zee ingejaagd. We hoeven niet weg. We blijven. We, we leggen het paria-schap af. Want de Afrikaners, de Blanken, waren de paria's van de wereld. En nu gaan we samen verder. Symboolpolitiek, maar prachtige symboolpolitiek. Ja. Hartelijk dank, Adriaan van Dis. U luistert naar een speciale nieuwsuitzending van Radio 1. Christian Bonenbak. Ja, rond, half, eh, rond tien over half elf maakte president Zuma het overlijden van Nelson Mandela bekend. Onze natie heeft zijn grootste zoon verloren. Ons volk heeft zijn vader verloren, zei hij. Nelson Mandela heeft ons samengebracht... en we zullen ook samen afscheid van hem nemen. De reacties stromen natuurlijk binnen. Uh, zojuist is de verklaring binnengekomen van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Het is heel moeilijk te bevatten dat Nelson Mandela niet meer onder ons is. Zuid-Afrika en de hele wereld verliezen niet alleen de meest inspirerende leider van onze tijd... wij verliezen een groot mens met een groot hart. Mandela was een zeldzaam grote geest... die door zijn moed, overtuiging en medemenselijkheid ons allen, de hele mensheid... een sprong voorwaarts liet maken... Premier Rutte reageerde ook op Twitter. Hij noemde Mandela een uniek mens met een ongekend charisma... en een groot moreel gezacht, gezag. In Nieuwsuur reageerde oud-premier Wim Kok. Hij noemt Mandela een symbool voor verzoening. En op deze zender was eh, oud-premier Lubbers te horen. En ook hij prees de grootsheid van Mandela. We hoorden net ook president Obama. Die zei dat Mandela leefde voor zijn idealen en die ook waarmaakte. Op Twitter heeft de Britse premier Cameron gereageerd. Hij noemt Mandela een held van onze tijd. Met hem is een groot licht uitgegaan in de wereld. Op Twitter eh, stromen de reacties natuurlijk binnen... van eh, Jan en alle man, zou ik bijna zeggen. Um, ik heb er eentje uitgepikt van een wethouder uit de gemeente Westland... Mohammed El die noemt Nelson Mandela. Die schrijft Nelson Mandela... schudde de wereld wakker in leven en dood... een icoon van de strijd voor rechtvaardigheid... En er zijn ook reacties met een knipoog, zoals de cartoon van Fokken en Sukken. Die hadden ze duidelijk al klaarstaan. De titel Fokken en Sukken kunnen er ook niets aan doen. Ze staan bij de hemelpoort en roepen naar binnen... Jezus oproepelen, Mandela komt eraan. Christian Bonenbakker was dat. Um aan de lijn heb ik nu uh, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer... Bram van Hooijek. Goedenavond, meneer van Hooijek. Goedenavond. Uw reactie graag op het overlijden van Nelson Mandela vanavond. En ja, er zijn al heel veel mooie dingen gezegd... maar ja. ik, ik, de eerste waar ik aan terug moest denken... was die ochtend uh, van uh, de vrijlating van uh, Mandela. En ik uh, herinner me nog hoe ik ademloos thuis op de bank... Uh, naar dat schermpje van mijn televisie uh, zat te kijken... En uh, dat hele bijzondere moment. Iemand die zo lang in de kracht van zijn leven uh, heeft vastgezeten. Uh, en dan zonder enige wrok. Hè, dat is het eerste wat dan ook voor die eerste jaren bij me opkomt. Zonder enige wrok uh, uh, gaat werken aan vrede en verzoening uh, in zijn eigen land. En later op zoveel andere plekken in de wereld. Ja, het is niet alleen de vader en de grootste zoon van Zuid-Afrika... maar het is natuurlijk echt een van de weinige staatslieden van wereldformaat... die we ons kunnen voorstellen. Ja, Hebt u, uh, bent u zelf uh, betrokken geweest bij de, de, de anti-apartheidsbeweging of op een andere manier actief in het, uh, de strijd tegen de apartheid? Ja, ik, ik, ik ben in de jaren zeventig uh, bij uh, organisaties als de, de Boycott-Outspan-actie, die, uh, die, die zich inzetten voor een handelsboycott van het uh, apartheidsregime, maar ook uh, bij Amnesty International, die zich inzetten voor gevangenen op robben Eiland... waar. Uh, waar uh, Waar Nelson Mandela er natuurlijk uh, een van was. Ik ben wel, ja, in die... Uh in mijn studententijd en nog lang daarna uh, actief geweest. Zoals zoveel. Dat was natuurlijk een hele grote anti-apartheid. U, u had net Connie Braam in de uitzending. Nou, ja. ze is natuurlijk het boegbeeld uh, daarvan. Maar er zijn er uh, zoveel met haar in Nederland uh, en, en elders... die zich uh, voor die uh, strijd tegen apartheid uh, hebben ingezet natuurlijk. Ja, en uh, was u zich in, in die tijd ook al bewust van het belang van Nelson Mandela? We hoorden uh, Connie Braam daar net over spreken. Hij zat natuurlijk op Robben. Hij was volstrekt incommunicado, zal ik ja. maar zeggen. Hij werd ja. altijd weggehouden, was een hele uh, ja, bijna mystieke figuur op, op de achtergrond. Wat, wat hebt u in die ja, is... jaren over hem. Ja, nou ja, Connie Braum zei dat natuurlijk heel mooi... hoe dat langzaam maar zeker wel begon door te dringen. Maar hij was natuurlijk al inderdaad in 1962... achter de tralies en naar Robbe Eiland verdwenen. Mm -hmm. En mensen herinnerden hem zich wel uit die tijd... Als een, als een echte leider van het Afrikaans Nationaal Congres. Maar hij was natuurlijk daarna eigenlijk inderdaad... volledig uit beeld, uit beeld verdwenen. Maar ja... Ja, zijn belang voor, voor de beweging... en zijn belang uh, voor het toekomstige Zuid-Afrika... waar iedereen zo op hoopte dat, het, dat, uh, dat dat er ooit zou komen... dat werd geleidelijk aan wel steeds duidelijker. Ja. Ja. Als u nou als, als politicus... een uh Obama uh, riep net aan het eind van zijn toespraak ons allemaal op... om een voorbeeld te nemen ja. aan dat leven van, uh, van Mandela. Ja, Het is misschien een beetje een grote vraag. Maar als u ja. als politicus nou uh, het voorbeeld Mandela moet volgen... wat betekent dat dan voor u? Uh, veerkracht, uh, tolerantie, uh, uh, nederigheid, verzoening. Er zijn zoveel uh, positieve dingen over te, zelf, uh, over te zeggen. Hij heeft natuurlijk een land dat totaal verscheurd was... en totaal uh, gebroken was door de apartheid. Heeft hij eigenlijk uh, vo ja, vo volledig we weten te verenigen. En natuurlijk zijn de problemen ook in Zuid-Afrika nog, uh, nog niet opgelost. Maar ik denk niet dat, dat je je iemand anders had kunnen voorstellen... die op, op, op deze manier het... Zuid-Afrika van na de apartheid heeft kunnen vormgeven. En dat, dat is natuurlijk een, uh, ja, ik, maar goed, dat geldt denk ik voor iedereen... van, van elke politieke kleur. En uh, dat is een geweldige bron van, uh, van inspiratie en een voorbeeld. Ja, over, over je eigen schaduw heen kunnen stappen... om het uh, even heel zacht uit te drukken. Om, om het, ja. best, het beste te bereiken voor, voor je land. Ja, nou ja, daarom, wat ik net al zei. Het eerste wat ik me herinner was dat die totale afwezigheid van enige wrok. of uh, he, het idee van uh, vergelding of uh, wraakgevoelens. En inderdaad de belichaming van, uh, van tolerantie. En, en precies wat u zegt over, uh, over die verschillen heenstappen. en ja. uh, proberen voor je, voor je volk en voor, uh, en, en voor je mensen het beste te doen. Ja, en die laatste jaren, met name na, het, na zijn, zijn eigen presidentschap. hoorde uh, Adriaan van Disnet zeggen. De man is zo groot gemaakt dat dat kon die natuurlijk helemaal niet zijn. Uh, hoe hebt u daarnaar ja, gekeken? Nou ja, ik, ik kijk ook in de jaren. We moeten niet vergeten dat hij ook in de jaren na zijn presidentschap bij allerlei conflicten uh, op het Afrikaanse continent ook nog een belangrijke bemiddelende rol heeft gespeeld. Hè? Het is niet zo dat hij na zijn presidentschap uh, ja, zeg maar, op zijn lauren is gaan rusten. Hij mm -hmm. is echt nog, zolang dat kon. En hij is 95 geworden. Maar ik denk echt dat hij nog tot een, tot een jaar of zes, zeven geleden. nog een. Uh, niet alleen voor iedereen in abstracte zin een voorbeeld was. maar ook nog uh, werkelijk een rol speelde. in heel veel uh, Afrikaanse landen. of uh, als er conflicten waren tussen Afrikaanse landen. Dat moeten we vooral ook niet vergeten. Nee. Hoe denkt u dat hij uh, gekeken heeft naar. wat toch zijn erfenis. de... de, de, de uh, de heerschappij van het ANC op het ogenblik in, in Zuid-Afrika... Ja, het, het kan bijna niet anders. Uh, als, je, als je kijkt naar de rol die hij gespeeld heeft... Dat wat er daarna kwam... en er uh, zijn natuurlijk ook al tijdens het presidentschap van uh, zijn opvolger... Mbeki zijn toch wel uh, smetten gekomen... ook op het uh, ontstaan op het blazoen van het Afrikaans Nationaal Congres. Ik noemde de gigantische aids-epidemie waar Zuid-Afrika door getroffen is... en waarvan uh, uh, Mbeki de opvolger van Mandela, zei van... ach, dat is allemaal uh, een complot van het Westen. Ja. Er is daarna, daarna veel... Uh, misgegaan helaas. Maar ja, er, staat toch nu een, er is nu toch een, een, een, een krachtig Zuid-Afrika waar, uh, ja, waar ook heel veel dingen zich ten goede hebben gekeerd. Veel sneller dan je ooit voor mogelijk had gehouden in de, in de apartheidstijd. Ja. Dank u wel, meneer Van Ooyek. Bram van Ooyek sprak ik mee, fractievoorzitter van GroenLinks in de, de Tweede Kamer. Aan de telefoon heb ik nu Koen Stork. Hij is uh, voorzitter van het Nederlandse Instituut voor Zuidelijke Afrika. Goedenavond, meneer Stork. Maar dat ben ik al lang niet meer, hoor. Oh, dat bent u niet meer. Nou ja, dan, nee, dan al heeft al heel lang, al heel lang. Dan heeft men mij hier op mijn papiertje verkeerde informatie gegeven. Niet te min. Goedenavond. Geweest, ja. Maar dat is echt uh, tientallen jaren geleden. Ja, ja. Ik, ik kijk op dit moment uh, op een Engelse televisiezender naar beelden van het uh, Rivonia-proces, het proces in 1964 ja. oh, waar dat waar, is ook... waar Mandela werd veroordeeld. Dat kan geen toeval zijn, want u was daarbij niet, Ja, dat uh, dat zet ik toch... Ook toch even aan dat telefoon hier. Ik bedoel even de BBC. in. Nou ja, het is een andere zender hoor. En het is inmiddels alweer oh. weg, want ze laten oh. van alles zien. Maar u was daarbij, oh. vertelt u eens. Um, nou, ik was toen een jaar uh, in zuid een jaar eerder in Zuid-Afrika aangekomen uh, als diplomaat. Um, op mijn tweede post, dus als jonge diplomaat. En uh, ik was door de Contacten die ik had in Johannesburg... de ambassade was in Pretoria, hij is nog in Pretoria... maar contacten in Johannesburg met jonge advocaten... Uh, die betrokken waren bij de, het grote proces... wat tegen Wadena en de anderen toen gevoerd werd... was ik overtuigd geraakt dat we, dat we daar iets aan moesten doen... wij westelijke diplomaten. Mm -hmm. um, en dat is in ieder geval gelukt... Met twee Amerikanen van de ambassade en mijzelf om dat proces steeds bij te wonen. In ieder geval ervoor te zorgen dat er altijd één van ons aanwezig was. Zodat niets ons zou ontgaan. Ja. En dat leek ons belangrijk voor de rechter en voor de verdachten. Ja. Uh, en ook voor de uh, voor de voor de politie en voor de voor de er was, er was heel weinig belangstelling eigenlijk voor. Want ja. Nederland was nog nauwelijks bekend toen. Ja. In het Westen. En wat was uw indruk toen van hem? Had, had u toen al enig idee van... het formaat dat Mandela later in ja, zijn leven... Ja, hij, zou... hij was de onbetwiste opvolger van Lutuli. Lutuli leefde toen nog. Dat was de, uh, de eerste toen... voorzitter van het ANC, hè? Ja, ja nee, niet, de eerste, niet de eerste. Maar je uh, was voor Mandela de voorzitter ja, ja, van het ja. ANC. Ja. Um, maar toen die is uh, af monddood is gemaakt, Lutuli, heeft uh, Mandela is ja is eigenlijk de natuurlijke opvolger geweest. Mm -hmm. dat is, ik weet niet of, of hij ooit een echte verkiezing is geweest tot uh, dat hij president van het ANC werd. Maar hij was al een tijd de kroonprins van het ANC. Ja. En het was dus heel belangrijk dat dat er westerse belangstelling was, omdat er doodstraf op het spel stonden. Uh, aan de hand van alles wat er was buitgemaakt door de politie. van bezwarend materiaal. voor de omverwerping van de uh, apartheidsstaat. En mm dat -hmm. um, uh, uh, uh, is. Enfin, uh, uh, wij. Uh, een paar mensen. <laughs> en ik, die in Pretoria die vonden dat belangrijk. die. Uh, die uh, uh, hoe heet dat? In die diplomatieke gemeenschap. Yeah. Um, ik had een ambassadeur. Toen, eh, of tenminste, een hoofd van de ambassade, tijdelijk zakenlast, die dat toeliet dat ik daar naartoe ging. Eh, want het nam dus een hoop tijd in beslag. Ja. Wordt, een paar dagen per week waren er meer kwijt, per, per stuk, die twee Amerikanen en ik. Ja. Dat waren eigenlijk de enige drie diplomaten ja. die er constant bij zijn geweest. Ja, in, in, in hindsight is dat heel curieus natuurlijk. Maar uh, wat, wat zag, u, zag u toen al? Adriaan van Disch zei net, de man is natuurlijk groter gemaakt dan hij ooit kon zijn. Maar hij had een ongelooflijk <laughs> ja, charisma ja, en, en, ja. en, en, en karakter. Was dat, was dat toen al zichtbaar voor u? Ja, dat was het heel zeker. Uh, ook al, uh, door dat, toen ze schuldig zijn bevonden op uh, 11 juni 1964, um, een donderdag. Uh, toen stonden er nog steeds doodstraffen in de, in de lucht. De, de, die, die uitspraak van het proces was op die dag, op die donderdag, 11 juni. Uh, en de volgende dag zou de, de, het vonnis geveld worden. Mm -hmm. En aan de hand van die uitspraak, van alle verdachten, op één na één, blanke communist na, die werden schuldig bevonden op alle, alle punten van de aanklacht en hadden heel makkelijk die doodstraf kunnen krijgen. Ze hebben toen besloten, al voordat ze wisten... dat er geen doodstraffen zouden worden uitgesproken... dat ze geen hoger beroep zouden aantekenen. Hm. Dat was de verdediging, de, de blanke advocaten die hun verdedigden... was daar heel ongelukkig mee. Want ja, dat leek een, een, een enorm risico. Uh, ik weet niet zeker uh, of ze... Waarschijnlijk hebben ze op het laatste moment, ook nog nadat die schuldigbevinding... hebben ze begrepen dat er geen doodstraffen zou komen... maar ja. dat ze allemaal levenslang zouden krijgen. Ja. Um, maar even, dat was dus een heel kritiek moment. Ja. En hij heeft zich ja, fantastisch gedragen. Zijn grote speech die altijd wordt aangehaald... die had hij een paar maanden eerder gehouden op 20 april uh, daarvoor. Uh, dus een paar maanden eerder... Toen hij als eerste beklaagde aan het, aan het uh, woord is gekomen en niet zich heeft onderworpen aan voor... maar heeft bedongen dat hij een speech kon houden, dat hij, ja. in, dat hij heeft toen het, het programma eigenlijk van de ANC heeft hij bekendgemaakt en dat was ontzettend belangrijk, want ja. dat tekenden ze ook in de lokale pers, in de Engelse lokale pers werd ja. dat goed opgenomen. Ja. En, voorwoord. Ja. Goed, hartelijk dank voor uw uh, herinneringen... aan dat uh, belangrijke moment in het leven van ja, okay. uh, Nelson Mandela. Dank u wel, ja. Koen Stork. Okay. U luistert naar een speciale uitzending van het Radio 1 Journaal. Christian Bonenbakker. Ja, ik heb nog wat uh, reacties. Uh, Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties... heeft gereageerd op het overlijden van Mandela... Hij noemt de Zuid-Afrikaanse oud-president een gigant voor rechtvaardigheid... en een nuchtere menselijke inspiratie. Niemand deed meer in ons tijdperk voor de waarden en ambities van de Verenigde Naties. Ik zal zijn onbaatzuchtigheid en zijn diepe gevoel van een gemeenschappelijk doel nooit vergeten. President Obama heeft gereageerd, dat hebben we twintig eh, minuten geleden gehoord. Hij zei Mandela heeft meer bereikt dan ooit verwacht kon worden. Hij heeft zijn eigen vrijheid opgeofferd om voor andermans vrijheid te strijden. Mandela's strijd heeft miljoenen mensen geïnspireerd, zei Obama... onder wie de Amerikaanse president zelf... mijn eerste politieke daad ooit was demonstreren tegen de apartheid. Obama zei dat hij veel heeft geleerd van Mandela. Zijn vrijlating deed mij beseffen hoeveel mensen kunnen bereiken... als ze putten uit hoop en niet uit angst. Ook de voorganger van Obama heeft gereageerd, George W. Bush. Die zei, Mandela was een van de grote krachten voor vrijheid en gelijkheid in onze tijd. Hij droeg zijn last met waardigheid en gratie. Deze goede man zal worden gemist, maar zijn bijdragen zullen voor altijd voortleven. Op Twitter is uh, de berichtenstroom van de Nederlandse filmmaker Bram Jansen interessant. Uh, die staat bij het huis van Mandela in Johannesburg en twittert wat daar gebeurt. Uh, zoals een tweet waarin hij zegt... drukker en drukker bij het huis, mensen komen massaal afscheid nemen. Politie zet straten af, ook veel kinderen die afscheid komen nemen. Uh, andere reacties op Twitter uh, van ene Mark Wienen. Hij is niet bekend, maar heeft wel een leuke tweet uh, geplaatst. Op de avond dat de Zwarte Pieten discussie is overgewaaid... sterft de man die het enige juiste antwoord had. En bij die tweet staat een illustratie van Mandela met een citaat... waarin hij zegt dat niemand is geboren met haat tegen anderen... om hun huidskleur, achtergrond of geloof. Haat is aangeleerd en dus kunnen we mensen ook leren om van elkaar te houden. Tot zover reacties. En we gaan even terug naar Zuid-Afrika, naar Alice van Gelder. Alice, jij hebt laatste nieuws, begreep ik. Ja, nou ja, dus nu momenteel wordt uh, de straat bij het huis van Mandela afgezet. Uh, ze proberen de media daar op afstand te houden. Uh, er zijn in Zuid-Afrika nog niet zo heel veel reacties... omdat het hier al vrij laat is, uh, na middernacht. Het is dus een uurtje later dan, uh, dan in Nederland. Uh, dus ik verwacht echt vooral dat uh, ja, de reacties hier echt morgen pas massaal rond uh, los gaan komen. Ja, ja. Oké, okay, dus... Uh... Rust, volstrekte rust eigenlijk in Zuid-Afrika. Wat, wat wat toch ook wel een beetje merkwaardig is op zo'n ongelooflijk belangrijk moment voor het land, of niet? Ja, het heeft vooral ook te maken denk ik met de tijdstip hoor. Ik denk eh, morgen dat je echt een massale rouw en verdriet ziet. Uh, ja, we wisten natuurlijk al oud, broos, al een lange tijd ziek. Maar hij is echt de vader van heel Zuid-Afrika. Echt Zuid-Afrikanen voelen dat echt zo. Die voelen echt dat Mandela hun eigen familielid is. Mm -hmm. uh, dus morgen uh, zal er echt, ik denk ja, mensen toch wel uh, de straat op gaan... en naar zijn huis gaan uh, om... Uh, ja om toch ook hun, uh, hun respect te betuigen. Ja, en uh, wat, wat verwacht jij dan van die dag van morgen? Uh, we hebben diverse mensen, Bart Luierink zei... nou ja, als, als Jacob Zuma iedereen oproept om zich te gedragen... wat hij deed in zijn toespraak daar straks... dan, dan uh, kan ik me niet voorstellen dat men bang is voor geweld of anderszins. Dan gaat het toch om, oh, nee. om, om verdriet. Niet, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, daar kijk ik hetzelfde tegenaan. Ja, er zijn wel uh, soms geruchten geweest dat er hier dan protesten zouden komen... of dat er iets zou gebeuren als Mandela dood zou gaan. Dat verwacht ik absoluut niet. Dat zou inderdaad gewoon nationale rouw zijn, uh, verdriet. Uh, maar ik verwacht absoluut geen onregelmatigheden of opstootjes. Oké. Okay. Dank je wel voor uh, dit moment. We gaan weer even naar Christian Bonenbakker. Uh, ja, we hebben hier een uh, verklaring van premier Rutte. En die zegt... Nelson Mandela was een uniek mens met een ongekend charisma en een groot moreel gezag. Zelfs na 27 jaar Robben-eiland bleef hij geloven in de menselijkheid. In zijn nieuwe Zuid-Afrika was er een plek voor iedereen. Rutte noemt Mandela een verzoener, die met zijn mildheid en wijsheid het verschil maakte voor zijn land en die de wereld inspireerde. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken denkt dat de indrukwekkende nalatenschap talloze generaties blijft inspireren. De overleden oud-president is volgens Timmermans een zeldzaam grote geest. Want hoe is anders te verklaren dat een man die decennia lang vast zat omdat hij geloofde in vrijheid en gelijkheid, een man die eindeloze vernederingen onderging, eenmaal zelf weer vrij, zonder bitterheid of rancune de verzoening zocht met zijn vroegere onderdrukker. Premier Rutte heeft in een brief aan president Zuma Zuid-Afrika gecondoleerd met het verlies. Het is uh, iets minder dan uh, tien minuten voor twaalf. Op de avond dat Nelson Mandela op 95-jarige leeftijd is overleden in zijn huis in Johannesburg. U luistert naar een speciale uitzending van het Radio 1 Journaal. Aan de telefoon heb ik nu het Afrika-kenner Peter Hermers. Goedenavond, meneer Hermes. Goedenavond. Ja, uw eerste reactie? Ga niet meer. Uh, so, uh, ik, uh... Ik ben natuurlijk vreselijk geschokt over het overlijden van Mandela. Het is niet zo dat het onverwacht is. Het is natuurlijk, we zagen het lange tijd aankomen. Hij was al heel erg ziek in juni opgenomen, zoals u weet. Ja. Maar het is natuurlijk ja, het is een symbool voor de eenheid... die, die hij in Zuid-Afrika gebracht heeft... en die nu een beetje ter discussie staat. Mm. Ja. Um, laten we het daar dan even over hebben. Die eenheid die een beetje oh. uh, ter discussie staat. Want hoe... Laat Mandela bij zijn laatste afscheid het land eigenlijk achter? Ja, de, hij laat het land achter uh, zoals het nu is. Met een uh, behoorlijke groeiende corruptie in de top van het ANC. Met verwarring rondom... Uh de vakbonden die op dit moment verdeeld zijn... en uit elkaar aan het vallen zijn... met de grote slagpartij vorig jaar in Maricale de mijnbouwsector... waar met juist in die sector, uh, waar uh, Cyril Ranaposa vandaan komt... die later werd gekozen tot vicepresident van de partij. Mm -hmm. Hij heeft de, de mijnwerkersbond opgericht... en is nu een schatrijke man die het voor de werkgevers opneemt... en in het boord zat van die, mijnbouw, van die mijn. En uh, dat heeft geleid tot heel veel... Uh, ...heel veel uh, opstand in Zuid-Afrika. Er, uh, er zijn sociale bewegingen... ...die opkomen aan alle kanten. En de vakbeweging is uit elkaar aan het vallen. Het betekent eigenlijk dat... Mandela op het moment dat hij de wereld verlaat... zeg maar, Zuid-Afrika... op dit moment er wat minder goed voor staat dan, uh, dan een aantal jaren geleden. Maar ik moet er direct bij zeggen... dat Zuid-Afrika gecompliceerder is dan buurlanden als Zimbabwe. En dat er een uh, onafhankelijke media is, onafhankelijke rechters zijn. Er is een belangrijke uh, businesssector die controle houdt over die overheid. Het kan niet zo gemakkelijk volledig uit de hand lopen... zoals dat in het buurland Zimbabwe gebeurd is. Nee. En dat, dat is dus wel echt een groot verschil. Ja, er is een... Er is een uh stevige infrastructuur van uh, democratische instituties... en onafhankelijke rechtspraak tot stand gekomen... nadat uh, Nelson Mandela uh, de, de macht heeft overgenomen... Uh, zal ik maar zeggen, van, ja, van en president waar de Ja, hij Klerk. natuurlijk aan belangrijke mate aan bijgedragen heeft. Dat was ja. wat hij wilde. Ja, ja. en dat, dat is er nog steeds stevig overeind. Daar kan niet 1, 2, 3 afgebroken worden. Nee. Um, en even vooruitkijkend. Uh, Zuid-Afrika heeft volgend jaar uh, uh, belangrijke verkiezingen voor de boeg... Um, Hebt u enig idee of uh, dit overlijden van Mandela nu... het feit dat hij er straks niet meer is... of dat daar invloed op gaat hebben? Uh, het, zal, het zal een belangrijk thema in de verkiezingen worden. Iedereen claimt dat hij de erf is van Mandela vertegenwoordigt en dat zal Zuma ook zeker gaan doen maar er is natuurlijk ook een groot besef onder de bevolking van hoe het is op dit moment in het land en men is zeer ontevreden en zeker ook ontevreden over de enorme werkloosheid en ik denk niet dat Zuma erin zal slagen om te zeggen dat hij die, de belangrijkste vertegenwoordiger is van, de, van het gedachtegoed van Nelson Mandela dat zit er eigenlijk helemaal niet in dus ik denk dat iedereen ook wel een, een zekere mate van bescheidenheid zal houden als het om Mandela gaat ja. Ja, goed. Um, ik, ik dank u voor uh, dit moment. Ik begrijp dat u zometeen ook uh, te horen bent bij onze collega's van uh, de NCRV. Bij Casaluna, zometeen uh, na twaalf. Dat, dat klopt? Dat, dat, dat, dat zegt u mij nu, dat wist oh. ik nog niet. Maar dat is nou, dat weet u het ja. Ja, <laughs> <laughs> ja, Oké, okay. nou, dan, dan kunt u daar het uh, verhaal <laughs> verder vertellen. U luistert dank naar u een speciale aflevering van het Radio 1 Journaal. Christian Bonenbakken. Ja, we gaan even terug naar de verklaring van Jacob Zuma... die om tien over half elf vanavond bekendmaakte dat Mandela overleden was. Hoewel we wisten dat deze dag zou komen, is het een enorm verlies, zo zei Zuma. Although we knew that this day would come... nothing can diminish our sense of a profound and enduring loss... Zuma bewonderde de enorme, het enorme gevecht van Mandela voor vrijheid, het respect dat hij kreeg van de wereld en zijn menselijkheid. His tireless struggle for freedom and him the respect of the world. His humility, his compassion en his humanity.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 Could be free. Dit is het moment van ons grootste verlies, zei Zuma. Ons land heeft zijn grootste zoon verloren. This is the moment of our, our nation has lost its greatest son. Mandela krijgt een staatsbegrafenis, maakte Zuma bekend. En tot aan de uitvaart van Mandela zullen de vlaggen in Zuid-Afrika halfstok hangen. Zijn ook reacties van Frederik Willem de Klerk, de voorganger van Mandela en de man die Mandela vrijliet? Samen streden ze tegen apartheid. Mandela's grootste nalatenschap was zijn vermogen om te verzoenen en de manier waarop hij dat voor elkaar kreeg in Zuid-Afrika, zei de Klerk. Hij was een opmerkelijke man, zei de Klerk over Mandela. En hij ziet dat Zuid-Afrika vandaag als één man rouwt om deze speciale man. Hij was een remarkable man. En Zuid-Afrika. Notwithstanding political differences stand united today in mourning this great special man. Ja, en dat waren de woorden van de Clerk, de voorganger van Mandela en de man met wie Mandela het nieuwe zuid afrika vormgaf. U hebt een uur kunnen luisteren naar een programma... naar aanleiding van het overlijden van Nelson Mandela op 95-jarige leeftijd. Laat hij ons, zoals ons veel is gezegd vanavond, tot voorbeeld zijn. Dank u wel.